Gemeente, het is voorjaar en u ziet het buiten al om u heen. Pasen komt eraan. Hoewel wij niet precies Pasen zeggen, natuurlijk. Maar wel Pascha, pechach en de dagen der ongehevelde broden of ongezuurde broden. En in het Nieuwe Testament is hier ook nog een ingrediënt aan toegevoegd door onze Heer. Door Jezus Christus, onze Heer. Namelijk de maaltijd des Heren, waarin hij ook de voetwassing heeft ingesteld. Overigens werd in het Nieuwe Testament deze hele periode ook wel met Pascha. Aangeduid. Kennelijk was dat in het toenmalig spraakgebruik der Joden vervat. Dat kunt u lezen onder andere in Lucas 22. Daar staat en het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha. Ongezuurd broden, genaamd Pascha. Dus eigenlijk de hele periode was nabij. Waar gaat de studie vandaag over? Wel, ik heb het al genoemd, Pascha. Over een dag of 10, 14 gaan we het feest van ongezuurde broden vieren. Dan gaan we weer lekkere... Krekkers eten of misschien vindt u het niet zo lekker, een van onze kinderen die vond het altijd wel heerlijk en die noemde dat, dat feest ook wel de ongezuurde feestweek. Gemeente, vandaag gaan we in een, in een vijftal pascha's uit de Bijbel bezien dat vieren geen geestelijk religieus dogmatisme is, want als we dat zo zien, ja, dan is ons begrip nog zeer beperkt. Dat is een eufemisme. Ook de kalender is zo'n onderwerp waarin je je zou verliezen. En ik ben ervan overtuigd dat wij op dit ogenblik ons niet aan de juiste, aan Gods kalender houden. Neem alleen de opschortingen in de Joodse kalender, die zijn op zijn zacht gezegd discutabel. Ze staan eigenlijk, staan eigenlijk staan niet in de Bijbel, is niet bijbels. In de tijd van Jezus' prediking werd deze kalender niet gebruikt. Er is heel veel verwarring over de bijbelse kalender. Als wij maar beseffen, gemeente, dat de kalender die wij gebruiken niet Gods kalender is, maar een door mensen bedachte. Weliswaar met bijbelse ingrediënten eraan toegevoegd. Dan is er ook nog de verwarring rondom Pascha, maaltijd des Heren. Om dat in een beter perspectief te plaatsen. Daar wil ik het vandaag over gaan hebben. Over Pascha. En in deze studie is mijn specifieke doelstelling het Pascha in het juiste perspectief te zien, zonder ons in futiliteiten, noem ik het maar, te verliezen. En daartoe gaan we vijf Paschavieringen uit de Bijbel bezien, die prominent in de Bijbel genoemd worden. Te beginnen bij het eerste natuurlijk, na nou, de verschrikkelijke plagen. Die Egypte had getroffen, vond de uitocht uit Egypte plaats. In het jaar 2500, gerekend vanaf Adam. Volgens de Bijbel. natuurlijk is dat zo. Nu zitten we in het jaar 5980 vanaf Adam. Dus de zesdaagse werkweek. Die zit er bijna op, zullen we maar zeggen. De 6000 jaar. Dat is een ander onderwerp, een andere kerel zo spreken. Laten we zeggen, een kleine 3500 jaar geleden sprak... Ja, tot Mozes en zij in Exodus 12 vers 1. En de Heer, ja wij, zij tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte. Deze maand zal u het begin der maanden zijn, ze zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Een nieuwe tijd vangt aan en dan wordt er een feesttijd aangekondigd in vers 11. Ik hoop dat u uw Bijbel je hebt. Dan kunt u meelezen af en toe. Af en toe, ik gebruik nog onveel gedeelten. Ik verzelf zeg, het is een pascha voor jou hè? Maar goed, het exacte jaar waarin deze bevrijding voor het volk van Israël begon en die eerste verschrikkelijke pascha nacht, want dat was het, want hoeveel eerstgeborenen stierven daar? Dat exacte jaar dat weten we niet precies, maar laten we zeggen dat het 2500 jaar vanaf Adam is. Maar ja, goed, dan weten we nog niks, want we weten natuurlijk niet precies waar Adam schapen werd. Ja, nul. Ja, oké. Okay. Zou je kunnen beginnen. Is het belangrijk? Natuurlijk is het exacte jaar voor ons niet zo belangrijk. Het is interessant om dat eens uit te vogelen. Maar wat wel belangrijk voor u en voor mij is, immens belangrijk... ...is de betekenis van Pascha en de tijd eromheen. Over enkele weken herdenken we dit. Dus de betekenis van deze tijd voor ons... Het maakt namelijk wel veel uit hoe we de boodschap achter het probleem van de juiste tijd... ...de juiste data, de juiste rituelen en de ceremonie begrijpen. De boodschap die erachter zit. En het maakt ook uit hoe wij hierop reageren op dat begrip. Hoeveel begrip we daarvan hebben. En hoe, maar hoe we daarop reageren, daar gaat het om. Het ware begrip van het paasge houdt veel meer in dan data tijdstip, rituelen. Het heeft letterlijk te maken met onze relatie... naar en met de God. Het ware begrip... de ware betekenis van het paasga... dat houdt het aanwezig zijn van Messias in ons leven in. En hem dankbaar te zijn voor wat hij... voor zijn vader deed en voor ons gedaan heeft. En nog steeds doet... Onze relatie met de schepper God die zijn volk verloste, wat natuurlijk de meest belangrijke waarheid van het paasga is, voorbijgaan, gaan, pas over in het Engels, verlossing, bevrijding, skippen, springen. Skippen staat er eigenlijk ergens in een verta Engelse vertaling. Spring, springen, spring komt het woord vandaan, Engels, voorjaar. De bevrijding in de eerste plaats voor zijn, eigen, voor zijn volk, want daar begint het heil mee, met zijn vol, maar later ook voor allen, wat ik net al een klein stukje uitgelezen heb. Ieder in zijn eigen, eigen rangorde, in 1 Korinthe 15. Deze relatie met de schepper te bevestigen, gemeente te de verstevigen, daar gaat het bij het paasga om en daar wil ik het vandaag ook over hebben. Daarom gaan we een aantal paasgazen uit de Bijbel bezien, zodat we gaan zien dat de ware betekenis niet per se ligt in de juiste dag, uur of de precieze rituelen. Maar dat het gaat om een betere relatie en dus een grotere dankbaarheid jegens onze almachtige schepper en Yeshua, zijn zoon. Grotere dankbaarheid te krijgen voor het geweldige offer wat hij bracht als de meest belangrijkste mens die ooit geleefd heeft op deze aarde. Wat hij voor ons heeft bewerkt. En gemeente, hij was een mens, zoals u weet. Hij was niet een, een godmens of een half god, een half mens of een heel god, heel mens. Wat een drie eenheid ons doen wil geloven. Maar hij was gewoon een mens van vlees en bloed. Echter, had hij wel 100% Gods geest. Daar zitten wij nog niet aan, zeg maar. Dat is ook een ondersteunpunt. Die betere relatie, daar gaat het om. En die groeiende dankbaarheid. Want, denkt u, gemeente, of ik, dat wij het zelf kunnen verdienen? Nou, dat wordt hier in Nederland wel eens gezegd. ja, Daar heb ik toch voor gewerkt. Dat heb ik zelf verdiend. Door mijn werk. Weet u wat we verdienen, gemeente? Dat is de dood. Maar wij ontvangen de genadegift van eeuwig leven... Wij ontvangen de genadegift van leven met een hoofdletter L. Eigenlijk, gemeente, kunnen we zelf maar één ding doen. Meer niet. En dat is danken. En dankbaar zijn. En aan die houding, daarom moeten we werken. En als we dankbaar zijn, zijn we in een nederige houding. Er is een zeer gewichtig punt. En dat is de volgende vraag. Hoe wil God ons deze paasgaatijd zien beleven. Misschien denkt u, ik ga een lam slachten. Dat staat er toch. Lamsvlees is ontzettend lekker en gezond. En Misschien gaan wij het ook wel eten in die tijd, maar niet daarom. Niet omdat het een opdracht zou zijn voor ons. Laten we ons deze belangrijke vraag stellen en voor ogen blijven houden. Hoe wil God ons deze, hoe wil de God ons deze paaschapperiode zien we de komende paaschapperiode nou, Gaan we op door. Paascha van Egypte vinden we in Exodus 12, heb ik al gezegd, en 13. Hier het verhaal van het eerste paascha. De Joden noemden dit het Paascha van Egypte. De israëlieten bereiden dagen van tevoren dit gebeuren voor... door een jong, eenjarig schaap apart te zetten en wel op de tiende van de maand... En op de veertiende, tussen de avonden, staat er in de vertalingen... werd het lam geslacht, het bloed aan de deurposten aangebracht... van de huizen, van de mensen die daarna het geroosterde lam haastig opaten... staf in de hand, klaar om te vertrekken. Nadat de eerstgeborenen van Egypte waren gedood. Na middernacht begint Israël Egypte te verlaten. Velen geloven dat deze ontzagwekkende nacht... De nacht van de veertiende geweest is. 24 uur voordat Israël daadwerkelijk haar mars uit slavernij begon. Deze gedachtegang die komt wellicht voort uit hoe Yeshua de laatste avond van zijn leven doorbracht. Men denkt dat hij op die tijd ook het Paschalam had. En ik denk dat niet. Want de lammeren werden pas de daarop volgende dag rond het negende uur in de tempel geslacht. Terecht leggen Joodse autoriteiten uit dat een meer natuurlijke manier om het verhaal te begrijpen is... dat het lam op de avond van de vijftiende werd gegeten. Dezelfde nacht dat zij begonnen uit te trekken. En dat klopt natuurlijk ook veel beter met het feit dat omstreeks het negende uur... Yeshua de geest gaf, doordat een speer zijn zijde doorstak. Op hetzelfde moment dat de lammeren in de tempel werden geslacht. En daar heb je dus al één verschilpunt met Exodus 12, waar staat dat je een jong schaap in huis moest nemen, apart moest houden. Daar, in de tijd dat Jezus gekruisigd werd werd het lam niet in huis genomen meer. Er werd in de tempel geslacht. Dat is het eerste verschilpunt. Een nacht van waken, een meest gedenkwaardige avond... zodat, zoals wij deze kennen en vieren, daar begon het mee in, in Egypte. In vers 42 staat het van Exodus 12. Natuurlijk nadat het lam was geslacht. Een nacht van waken was dit voor de heren, voor Yahweh... ...om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht der ere van Yahweh... ...een nacht, een waken voor alle Israëlieten... ...al hun generaties door. Vers 42. De tekst moest in ieder geval worden geïnterpreteerd... ...en de rabbis in Jezus' tijd... ...lieten dat over aan Israëls godsdienstige leiders... ...zoals de Sanhedrin, erin, Door hun werd een nieuwe maan aangekondigd. En dat werd gedaan als deze fysiek waarneembaar was. En de boodschappers gingen het rand, land rond vanuit Jeruzalem... om dit bekend te maken. En wanneer een nieuw jaar begon... een nieuw jaar begon... om bekend te maken dat de gerst groene oren had, havif dat gebeurde natuurlijk maar één keer per jaar. En dat kon alleen maar gebeuren in de maand Adar... De laatste maand. De twaalfde of de dertiende maand. Dan gingen ze kijken of de gerst bekwaam was. Rijp genoeg was om deze een kleine drie weken later... ...te kunnen aanbieden als eerstelingsgarve... ...op de dag na de wekelijkse Sabbat... ...binnen het feest van de ongezuurde broden. Zo ging dat toen. En als dat niet het geval was, als die gerst nog niet rijp genoeg was... Dan werd Adar 2 ingevoerd. Dan krijg je een dertiende maand. Dus in een cyclus van 19 jaren heb je zeven eh, jaren van 12 en 12 jaren van 13. Of net andersom, weet ik niet. Maar anyway, het zit in die 19 jaar verval. Maar goed, dat werd bezien vanuit de natuur. Hè, als de gerst rijp genoeg was. Maar niet alleen data's, maar ook belangrijke details... van hoe de rituelen van Exodus 12 uitgevoerd dienen te worden... staan of niet in de tekst... of moesten door een dan aanwezige autoriteit op dat gebied worden uitgelegd. Op zijn zachtst gezegd kunnen we zeggen dat... Exodus 12 voor meerdere uitleg vatbaar is. Laten we dit toegeven en laten we niet zeggen... wel, mijn interpretatie, dat is de goede, dat is de enige juiste. Dat past ons niet... Zoals bijvoorbeeld de frase tussen de twee avonden. Sommigen vinden dat toepasbaar op het begin van de veertiende. Maar anderen hebben geldige reden aan te nemen dat dit slaat op het einde van de veertiende. Alsof het hier om data gaat. Alsof van data en tijdstippen uw en mijn ultieme leven van afhangt. Paulus zegt ergens in Galaten 4 geloof ik, in de trend van... Dan vrees ik me dat ik me te vergeefs voor u heb ingespannen. Als we op data, tijdstippen, ceremonies de nadruk blijven leggen. Want dan gaat het ineens daarom. Dan gaat het ineens daarom. En dan wordt de betekenis van het offer van Christus. Zijn lijden, zijn dood en opstanding naar de tweede garnituur verwezen. Want door God... Als een minachting van zijn offer gezien kan worden. Een minachting van zijn gebod wat hij aan ons heeft gegeven. wat Onder andere een gebod is dat gij, dit gebied ik u, dat gij elkaar de lief hebt. Dat als we elkaar afweten, dit soort dingen. Twee zaken zijn belangrijk. Laten we ervan afzien dat welke interpretatie we ook aanhangen. Het ons als, laat ik maar zeggen, interpreteerder niet meer rechtvaardig maakt welke dag we interpreteren. Het maakt u niet rechtvaardiger voor God, gemeente. Hoe u ook denkt en mij ook niet. En als wij deze zaken erg belangrijk zouden achten, dan heeft Christus' offer nog weinig ingang bij u en bij mij. Wij moeten nederig zijn. En er komt in dit verband een woord bij mij in gedachten. Exclusivisme. En daar moeten wij van af. Want God is geen de God, onze God is geen aannemer des persoons. Maar laten we ons focussen gemeente op de grootsheid van de betekenis van deze periode voor ons. Veel belangrijker is het dat we begrijpen dat God een sympathisch en een empathisch hart in zijn kinderen wil. Liefde en aanbidding van zijn zonen en dochteren. Geen kalenderberekeningen, atoomklokperfectie. Het woord kadaverdiscipline komt bij mij op. Wil God van ons kadaverdiscipline? Of wilde God een gebroken hart van liefde naar elkaar? Dat is een retorische vraag. God waardeert ons niet op uw kennis van het Hebraeus. Nog op data en of doctrines die daarmee verband houden. Laten we eens een aantal versen lezen uit Exodus 12. En ons dan de vraag stellen. Kan de... Exodus 12 ceremonie met zijn offers, bloed aan de deurposten en andere zaken. Kan dat vandaag nog gedupliceerd worden? Exodus 12, als u dat op wilt slaan. Anders lees ik het u voor. En de Heer zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin der maanden zijn, ze Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn, spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs gewijs, één stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin naar één nemen, naar het aantal personen. Hij zult het stuk kleinvee rekenen, het ieders. Behoefte. En je zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand. En dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering, tussen avonden. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten van de bovendorpel aan die huizen waarin men het eet. Verzacht het vlees zullen zij diezelfde nacht eten. Zij zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. En al dus zult gij het eten uw lenden omgoort... Uw schoenen aan uw voeten en uw staf in de hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha voor de heren. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken. En alle eerstgeborenen, zowel voor mens als dier, in het land Egypte slaan. En alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik de heren. Ik jawel. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. dus zal er geen verdervende plaat Onder u zijn wanneer ik het land Egypte sla. En deze dag zal uw gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren als een feest voor de heren. In uw geslachten zult gij hem als een durende inzetting vieren. Het is dus een gedenkdag gemeente, een gedenkdag. We moeten gedenken. En dan gaat het verder met de ongezuurde broden. Dan dus klip ik even door naar vers 17. Onderhoud dan het feest van ongezuurde broden, want op deze dag leid ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting. En dan gaan we even door naar vers 21. Toen ontboot Mozes al de oudsten van Israël en zeiden tot hen. Trekt heen, haalt klein vee voor uw geslacht en slacht het paasga. Daarop zult gij een bundel hies opnemen en in het bloed in de schaal dopen. En van het bloed in die schaal strijken en aan de bovendorpel en aan de beide deurposten. Niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. En de Heer zal Egypte doortrekken om het te slaan. Wanneer hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet... dan zal de Heer die deur voorbij gaan... en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Gij zult dit voorschrift houden als dus een altoosdurende inzetting... voor u en uw zonen. En wanneer gij komt in het land dat de Heer u geven zal gelijk gij gezegd heeft... Zult gij deze dienst onderhouden en wanneer uw zonen tot u zeggen, wat betekent deze dienst van u, dan zult gij zeggen, het is een paasoffer, een paasgaoffer voor Yahweh die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging toen hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. Toen knielde het volk, boog zich neer en de Israëlieten gingen heen en deden dit, zoals de Jaweh. Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Kunnen wij dit herhalen, gemeente? Deze ceremonie? Tuurlijk niet. Het antwoord is duidelijk. Door haar aard kan het op deze wijze... heden ten dagen niet herhaald worden. Een lammetje slachten. Ja, dat zou nog gaan. Als je het stiekem doet, want dat mag eigenlijk ook niet. En dan het bloed, nee. Stap in de hand, zou nog kunnen. Maar we kunnen wel gedenken, gemeente... En dat moeten we ook doen. En we moeten het ook, die opdracht die er ook staat, aan onze kinderen doorvertellen. Dat is belangrijk. Gedenken aan onze kinderen doorvertellen. Tweede paasga. Voor de tweede paasga gaan we een stapje verder van Egypte naar het beloofde land. Kennelijk werd er geen paasga gevierd gedurende de 40 jaar van Israëls tocht door de woestijn. Behalve het tweede jaar na de uittocht. Toen ook het paasga in de tweede maand werd ingesteld... Dat was als iemand onrein was en daardoor niet aan het reguliere Pascha mocht deelnemen. Dus waarschijnlijk veertig jaar geen Pascha. Maar toen de tweede generatie van bevrijde Israëlieten de Jordaan overstaken en het beloofde land binnengingen, besneed Joshua alle mannen, staat in Joshua 5, vers 3, en al de getrouwen hielden het eerste Pascha in het land te geelgal. De dag na het Pascha, diezelfde dag, aten zij van de producten van het land ongezuurd brood en geroosterd graan. Het manna stopte de dag nadat zij van het voedsel van het land aten. 5, Jozef 5 vers 11. Gemeente, door het eten van het graan van Canaan weten we dat het beweegoffer op die dag afgemaaid was. Wanneer we tenminste de wetten van Leviticus werden gevolgd. En ik heb geen reden aan te nemen dat het niet zo zou zijn. Laten we even lezen over de tweede pascha in de reeks van 5 waar we het vandaag over hebben. Staat in Jozua 5, vanaf vers 10 lees ik u voor. Terwijl de Israëlieten te al geleverd waren, vierden zij het Paschal op de veertiende dag van die maand, des avonds, in de vlakte van Jericho. En zij aten daags na het Paschal van de opbrengst van het land: ongezuurde broden en geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op, daags nadat zij van het opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar aten zij dat jaar van wat het land Canaan opleverde. Gedurende deze tijd, gemeente, marcheerde Israël elke dag rondom Jericho. Zevenmaal op de laatste dag. De laatste dag van ongezuurde broden was dat. En daarna stortten de muren van Jericho in. Hoe we dit unieke paas ook uitleggen en verklaren, gemeente, het kan niet op dezelfde wijze herhaald worden. Dat kunnen wij niet. Maar laten we dit bedenken. Als we ons hier met Gods volk kunnen identificeren, is dat een fantastische rijke erfenis die de Almachtige aan ons nalaat. Aan ons en kinderen meegeeft. Hoe kunnen we ons met dit specifieke Paschal identificeren? Heel simpel. Laat vader, ja, De strijd voor u strijden. Voor mij strijden. Wij moeten slechts stil zijn. En zevenmaal om Jericho heen wandelen. Dat is nog wat te doen. Maar op de zevende dag moeten we juichen en dankbaar zijn. En zo krijgen we de overwinning, gemeente. Door te juichen. ...en dankbaar te zijn, niet door onze strijd... ...niet door onze werken. We gaan verder, we gaan naar een andere, een derde paascha kijken... ...en dit paascha zouden we het paascha van de hereniging kunnen noemen... ...en dat vinden we in 2 kronieken 30. ...als u daar naartoe wilt gaan. De tien stammen van Israël waren door Assyrië verslagen... ...maar op koning Hiskia's uitnodiging... ...kwamen overgeblevenen van de noordelijke tien stammen naar Juda... ...het zuidelijke koninkrijk... En hielden een zevendaags Pascha in de tweede maand. Een paar honderd jaar van interne bloedbestrijd liep uit op een stammensamenwerking, op een hereniging. Dat een keer Toen zond Jeeshkia een boodschap tot geheel Israël en Juda. Ja, zelfs schreef hij brieven aan Ephraim en Manasse dat ze zouden komen naar het huis des Heren in Jeruzalem. om voor de Heer, de God van Israël, Pascha te vieren. En de koning zijn overste en de gehele gemeente te Jeruzalem overleggen... dat zij het paas zouden vieren in de tweede maand. Had u dat gemeente? In de tweede maand. Het is toegestaan, want, dat zegt vers 3... zij konden op de gewone tijd niet vieren... omdat zich niet voldoende priesters geheiligd hadden... en het volk niet in Jeruzalem samengekomen was. Dit verwierf goedkeuring van de koning en van de gehele gemeente... toen namen zij het besluit een bevel te laten uitgangen door geheel Israël, van Berseba tot dan... Om in Jeruzalem, de Heer, de God van Israël, de paas te komen vieren. Want men had het niet zoals was voorgeschreven, algemeen gevierd. De eilboden nu gingen met de brieven van de koning en zijn overste door geheel Israël en Juda. en zeiden overeenkomstig het gebod des konings, Israëlieten: keert weder tot Jahwe, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan zal hij wederkeren tot de ontkomenen die u overgebleven zijn uit de macht van de koningen van Asher. Vers 7. Wees dan niet als uw vaderen en uw broeders die ontrouw geweest zijn jegens jawel, de God hun vaderen, zodat hij hen maakte tot de voorwerp van ontzetting, zoals gij ziet. Wees dan niet hardnekkig zoals uw vaderen. Geef de Heer uw hand. Staat hier, dus vind ik mooi, heeft de Heer uw hand. En kop tot zijn heiligdom, dat hij voor altijd geheiligd heeft. En dien de Heer uw God, opdat zijn brandende toorn zich van u afkeren, want wanneer gij wederkeert tot Yahweh... dan zullen uw broeders en zonen erbarming vinden... degenen die hen als gevangenen hebben weggevoerd. En dan zullen zij naar dit land wederkeren. Want genadig en barmhartig is de Heer uw God. Hij zal het aangezicht niet van u afwenden... indien gij tot hem wederkeert. Toen de eilboden van stad tot stad door het land... van Ephraim en Manasse trokken en tot Zebulon toe... lachten men hen uit en men bespotte hen. Een dom volk... Het lijkt wel een beetje op links-intellectueel Nederland. Mag ik dat hier niet zeggen? Maar enige mannen uit Aser, Manasse en Zebulon verontmoedigden zich en kwamen naar Jeruzalem. Ik ben blij dat er mannen uit Zebulon bij waren. Want ik denk dat nagezaten nou, van Zebulon zich in Nederland bevinden en Issaka. Vers 12: Ook in Juda bewerkte de hand Gods. Ook in Juda bewerkte de hand Gods dat ze één van zin. ...waren om het gebod des konings en der oversten... ...naar het woord des Heeren te volbrengen. Dan moet ik toch weer even een commentaar inlassen... ...want ziet u wat hier staat in dit vers 12? Ook in Juda bewerkte de hand Gods. Weer een bewijs, gemeente. Dat alles van God komt. Want de God komt. Het geloof. uw geloof, mijn geloof. Het is een gave God. Heeft u zelf niets, maar ook niets voor hoeven te doen... Ik ook niet. Gaven van God. En er kwam veel volk te Jeruzalem bijeen. Om het feest van ongezuurde broden in de tweede maand te vieren. Een zeer talrijke gemeente. Toen maakten zij zich op en verwijderden de altaren in Jeruzalem. Ook de reukofferaltaren verwijderden zij. En wierpen die in de beek Kidron. Daarna slachten zij het paaschap de veertiende der tweede maand. Toen schaamden de priesters en de levieten. Zij heiligden zich en brachten brandoffers in het huis des heren. En ze stonden op hun plaats. Volgens de veron... Verordening over de, komst van de wet van Mozes, de mangels. De priesters sprengden het bloed dat de levieten hen toereikten. Want omdat velen onder de gemeente zich niet geheiligd hadden. waren de levieten belast met het de slachten der paasoffers. voor ieder die ze niet zelf de heren kon heiligen, omdat hij niet rein was. Want het grootste gedeelte van het volk vielen, velen uit Evram en Manasse, Issachar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd. Toch aten zij het Pascha in strijd met het voorschrift. Maar Jezkiah Je bad voor hen. Jaweh, die goed is, doe verzoening over ieder die zijn hart erop gericht heeft God, Jaweh, de God zijner vaderen te zoeken. Al was het niet naar de reinheid, welke bij het heilige past. En de Heere, Jaweh, verhoorde Jezkiah. En genas het volk, staat hier. Jawèr gemeente, kijk naar het hart. Zeven dagen lang vierden de Israëlieten, die zich te Jeruzalem bevonden. Het feest der ongezuurde broden met grote vreugde. De levieten en de priesters loofden de Heeren dag op dag onder begeleiding van instrumenten tot lof van Jawèr. Jeskia sprak tot het hart van al de levieten die grote kundigheid getoond hadden in de dienst des Heeren. Zij aten het feestoffer zeven dagen lang, slachten de vredeoffers, loofden Jawe hun de God hun vaderen. Pers 23. Toen kwam de gehele gemeente overeen om nog zeven dagen feest te vieren. En ze vieren nog zeven dagen feest met vreugde. Want Iskia de koning van Juda gaf aan de gemeente duizend stieren en zevenduizend stuks kleinvee. En de oversten gaven aan de gemeente duizend stieren en tienduizend stuks kleinvee. Ook heiligde zich een grote menigte priesters. De gehele gemeente van Juda, de priesters, de levieten, de gehele gemeente die uit Israël gekomen was en de vreemdelingen, zowel die uit het land van Israël gekomen waren als die in Juda woonden, verheugden zich. Er was grote vreugde in Jeruzalem, want sinds de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet geschied. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord. Hun gebed kwam tot in zijn heilige woning, tot in de hemel. U, u ziet hier dus, gemeente, dat de God, onze God jawel, kijkt naar het hart. Want formeel konden ze eigenlijk dit Pascha niet vieren. En het feest was zo succesvol dat ze er nog eens zeven dagen feestvier aan, feest aan vastplakten. Hoe, gemeente, kunnen we ons de vraag stellen, kan dit ongewone Pascha herhaald worden? Op welke wijze? Het terugverenigen van twee broederlanden, tezamen met nog andere reguliere karakteristieken op Hiskia's feest, kunnen wij niet volledig in ons begrip van het pascha terugvinden. Maar de vreugde en geweldige boodschap van dit unieke fastijn zijn niet in het verleden opgesloten gebleven. En ook daarover kunnen wij ons verheugen en ons laten inspireren. We gaan nu naar uh, Jozua's pascha. Josias, paascha van vernieuwing. het vierde paascha wat we gaan bezien. Klaarblijkelijk duurde Hiskia's oproep tot het houden van het paascha niet erg lang. Minder dan 100 jaar later, in 621, initieerde Josia een radicale hervorming. In 2 Korinieken 35. De koning gaf dit bevel aan al het volk. 2 Korinieken 35:16. Zo was de gehele dienst des heren op die dag... ...voor de viering van het paasga... ...en het offeren van de brandoffers... ...op het altaar des heren geregeld... ...over het gebod van koning Josia. Vers 17... ...de Israëlieten die zich daar bevonden... ...vierden toen het paasga beneden ...het feest der ongezuurde broden... ...zeven dagen lang. Zulk een paasga was in Israël niet gevierd... ...sinds de dagen van de profeet Samuel. Geen der koningen van Israël... heeft het paasga gevierd zoals Josia het vierde... ...met de priesters, de levieten... ...en de geheel Juda... En Israël dat zich daar bevond, en met de inwoners van Jeruzalem. Vers 19 in het 18e jaar van de regering van Josia werd dit Pascha gevierd. Gemeente, ook kan deze plechtige viering niet op deze wijze herhaald worden. Dat kunnen wij niet. Maar ook hier van dit Pascha hebben we de kracht die er uitging... wel goed kunnen proeven. Het blijft wel hangen, want er staat dat sinds Samuel er niet zulk een Pascha gevierd was. En dat stimuleert ons toch ook om hiermee door te gaan. En niet uh, gaan kissenbissen over ja, bepaalde dingen die je wel of niet moet doen, op welke tijd. Want, weet u wat Jozua ook nog deed? Hij gebruikte niet alleen klein vee, wat oorspronkelijk geboden was, maar ook runderen. En er kwam geen vuur van de hemel, gemeente. Integendeel, Jaweh waardeerde het, want weet u het nog? Hij kijkt naar het hart. In slachtoffers en brandoffers heb ik geen welbehagen, maar in een gebroken hart. Een gebroken geest en een verslagen hart. Nederigheid gemeente, dat moet onze houding zijn. Maar het paaschaal blijft zich verder ontwikkelen. In 70 na Christus werd de tempel die een essentieel element in de viering van het paaschaal was vernietigd. Nooit zou meer een oud-testamentisch paaschap op dezelfde wijze gevierd kunnen worden. Nooit, tenzij er weer een tempel gebouwd zou worden. Daar zijn we nog niet aan. Op enig moment in de evolutie van het paatschavieringen heeft het judaïsme er een, nog een element aan toegevoegd. Namelijk een zitplaats aan tafel voor de profeet Elia. Eigenlijk heel mooi is dit niet te verwachten. Een verlangen naar Elia, naar de Messias en nog andere zaken aan toegevoegd. En sommigen vinden hun oorsprong in Exodus 12, anderen uit latere tijden. Het resultaat is dat de hedendaagse Joden hun paas gaan combineren uit elementen van verschillende paasga's uit het verleden. Is dit onbijbels, gemeente? Denk het niet. En dat resulteert in een interessant sprankelend gebeuren wat zowel het geestelijke element van verlossing benadrukt... ...als wel het sociale aspect van gezinseenheid en solidariteit... En is dit aspect ook niet een van de zaken die wij in onze paascha, meest gedenkwaardige avondviering, zeer moeten benadrukken? Gezinseenheid, solidariteit. Natuurlijk zijn christenen meer geïnteresseerd in de paascha uit de evangeliën. en de instelling van het zogenaamde avondmaal. wat de rooms-katholieke kerk welkom in noemt. Maar laten wij, gemeente van de God, hier in Alblasserdam ook deze belangrijke ingrediënten van gezinseenheid en solidariteit niet uit het oog verliezen. Want ik ben van mening dat deze viering van de meest gedenkwaardige avond... deze paasgeavond in huiselijke kring gevierd dient te worden. Dat denk ik. Mijn bescheiden mening. Laten we dan voor de resterende tijd overgaan het paasgaal van Jezus, van Yeshua, te bezien. En in mijn Bijbel staat... In diverse evangelieën, boven het betreffende hoofdstuk de instelling van het avondmaal. was het in feite wel een paasgaan? Of werd het een dag eerder gedaan zodat Jezus zichzelf als offer kon aanbieden? als een volmaakt lam van God? Het staat als een paal boven water dat paascha op de 14e AWIP valt. Daar kunnen we niks anders van maken. Dat zeggen Exodus 12, van 23 en een andere schriftgedeelte duidelijk. We moeten ons afvragen, wat is Paascha? Paascha is het slachten van het lam. Ook dat is duidelijk. Wanneer moest dat gebeuren, dat, slacht, dat slachten? De teksten zeggen, tussen de avonden. De Joden in Jeshuas tijd legden uit dat die tijdstip ergens tussen twaalf uur smiddags en zes uur s avonds viel. En wel omstreeks het negende uur. Dat is om drie uur smiddag, zeg maar. Toen werden ook de lammeren in de tempel geslacht. Als men echter interpreteert dat tussen de avonden de periode is... ...was van zonsondergang op de veertiende totdat het helemaal donker is... ...dus avonds en daarna de paalschaammaaltijd te nuttigen... ...wat ik persoonlijk heel lang geloofd heb, tot een aantal jaren geleden... Maar iedereen mag het anders interpreteren. En dan blijf ik nog steeds de minste mijn broederen. Dan waren de Joden in Jezus tijd een dag te laat. Als dat zo was. Het resultaat hiervan is dat Jezus laatste maaltijd het Paschagebod legaal vervult. Maar zijn dood als de symbolische lam van God mist dan wel de symboliek met bijna een dag. Als men echter interpreteert dat het tijdstip tussen de avonden een andere dag, de andere dag om drie uur smiddags het correcte tijdstip is, wat ik denk, dan viert Jezus het Pascha legaal niet juist. Maar gebeurt zijn dood wel precies op het moment dat de lammeren worden geslacht. Je zou zeggen de symboliek is perfect. Echter, ik ben van mening dat Yeshua niet een paascha vierde. Maar natuurlijk hield hij wel een maaltijd met zijn discipelen. En stelde hij een voetwassing in. Het lijkt. dat God een viering op beide toest tijdstippen toestond. Zowel begin van de veertiende. als een twintig uur later, einde van de veertiende. Waarom zou dit zijn? Wat ik denk. Dat is. omdat de dag op zich veel minder belangrijk is. dan de betekenis. dan de diepte. ...van dit gebeuren, dan het tijdstip zelf. De kracht van deze ceremonie, van dit feest, komt niet uit de dag... ...maar komt uit de actie van de Almachtige zelf. Maar er is nog iets waar deze laatste avondmaal, paschaviering ...door gekenmerkt werd. Een ander opmerkelijk feit. Want wat gebeurde daar met de twaalfen, in die bovenzaal... ...toen Jezus aan de laatste... Het meest belangrijke twintig uur van zijn leven begon. Terwijl de discipelen aanliggend deze maaltijd aten, begon Jezus hun de voeten te wassen. Er was geen slaaf ingehuurd om dit te doen. En het was toch wel passend dat je voeten fris waren, zeker als je aan de maaltijd aan ligt, wat toen gebruikelijk was. Dus pakte Yeshua deze taak op. Hij toonde zich tenminste. Zou ik ook wat meer moeten doen? Daarna gaf hij een laatste reden en gingen ze alle op weg naar de hof en Yeshua om de losprijs voor de hele mensheid, alle mensen, te gaan betalen. Middels de vernederingen, de stokslagingen, de bespuwingen, de martelingen, de eenzaamheid en de wanhoop toen hij de vader aanriep. Waartoe hebt gij mij overgelaten? En daarna de dood. Gemeente, ik stel u de vraag. Hoe kan dit ooit herhaald worden? Komen tot de conclusie. Hopelijk hebben we wat geleerd. 1.1. Exodus 12 is voor meerdere uitleg vatbaar. En ieder mag van mij interpreteren. Ik heb ook mijn eigen simpele interpretatie. Punt 2. Geen enkele van de vijf genoemde Bijbelse paasgaas zijn hetzelfde. Punt 3. Elke pascha ceremonie toen en nu, bevat zijn eigen historische kernboodschap. Punt 4. Geen enkel oud-testamentisch paascha is exact te kopiëren. Punt 5. Zelfs Jezus, laatste paascha, bevat unieke elementen die we niet kunnen kopiëren. Punt 6. Omdat Jezus nieuwe elementen toevoegde aan een reeds veranderende paasga, is ook onze paasga-viering een mix van bijbelse paasga's. Waarom? Omdat we de context van de Exodus niet kunnen herhalen. De tussenliggende paasga's niet exact in beeld hebben. En ook Jezus tijd, die omstandigheden en alles wat Jezus deed, niet kunnen dupliceren. Gemeente, tenslotte is deze studie geen de bedoeling geweest een bepaalde interpretatie van welk tijdstip dan ook te benadrukken. Maar het is zeer wel duidelijk dat wij als gelovigen in de God er goed aan doen om het laatste avondmaal aan de vooravond van de 14e abib te vieren alleen al omdat onze meester het als zodanig deed. Of het nu wel of niet als een beschouwd in te worden. Het is ook duidelijk dat we niet iets kunnen houden wat we niet kunnen kopiëren. Daarom houden we het niet letterlijk bezien, maar vieren we deze laatste maaltijd van onze Heer. Op de wijze zoals we dat doen, tot eer van onze schepper, van onze vader en in grote dankbaarheid tot onze Heer Yeshua. En omdat hij ons dat beval, doet dit tot mijn gedachtenis. En hij noemde deze gebeurtenis aan de vooravond van de 14e dit Pascha. waarschijnlijk omdat, dat denk ik, deze hele periode van Pascha en ongezuurde broden, wat ik begin al gezegd heb, in het Nieuwe Testament vaak aangeduid wordt met de term Pascha. Dus het hele feest van Pascha en ongezuurde broden in totaal. Gemeente, laten we memoreren de prachtige betekenis welke in het Paschoffer ligt opgesloten en in de symbolen die Yeshua daarin gebracht heeft. De avond voor zijn dood. Zou dat niet een wacht, nacht van waken zijn? Van gedenken en van diepe zelfbespiegeling moeten zijn? Van blijdschap en verheuging? En op deze manier de aanwezigheid van onze schepper in ons leven te zoeken? En de dag daarna, s avonds, de meest gedenkwaardige avond? Of een avond die we op zijn vleitigst moeten houden, zoals een andere vertaling het noemt? Een feestelijke eh, avond van uittocht. Van bevrijding uit ja, fysieke Egypte, toen geestelijke Egypte, nu. Wat ons gelovigen in de God van Abraham is bevolen te doen, is het vieren van de symboliek van brood en wijn. Doe dit tot mijn gedachten is, zegt Messias in Lukas 22,14. Daar zegt hij, daarna nam hij een brood, dank de God ervoor, de God staat er eigenlijk brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven, zei hij. Eet het ter herinnering aan mij. Na het eten gaf hij hun de beker en zei, deze beker, wijn, is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond, dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie. Dat begrepen ze denk ik toen nog niet. Gemeente, het Pascha, de dagen van de ongezuurde broden, staan aan het begin van een nieuw jaar, een nieuw seizoen van godsfeesten. Wat is de boodschap van dit nieuwe Pascha? Wat kan het voor u betekenen? Want aan het einde van de rit, met u en ik, zijn wij degene die moeten herinneren. Altijd doen ter gedachtenis, ter nagedachtenis, ter gedachtenis, zoals Yeshua het ons zegt. U en ik zijn degenen die besluiten hoe de viering of het houden van het Pascha en ongezuurde broden ons leven zal beïnvloeden. Hoe uw en mijn leven daardoor goede zin verandert. In de aanloop van de maaltijd des heren en Pascha, gemeente, laat deze gezindheid uw stimulans zijn. Doe de vrijheid, de verlossing, de bevrijding en hoop aan in ons verdere leven als een vernieuwde mens. Waardig om mezelf te verheugen in een leven met de God, met onze God, aan onze zijde. Mag ik u allen een geweldig fijn feestseizoen toewensen.